Despise you, but in the end, I wanna thank you 'cause you made me that much stronger. Women! ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Maar net wel met het NOS Journaal. Op het kantoor van de Nederlandse Bank praat Dirk Scheringa... ...met de topmannen van de vijf grote banken. Hij praat mogelijk ook nog met andere geïnteresseerden. Ambtenaren van het ministerie van Financiën... ...zijn bij het gesprek met de grote banken. Scheringa sprak vanmiddag op het ministerie van Financiën met minister Bos over mogelijkheden om de bank te redden. Beiden noemden het een constructief gesprek. Bos wil niet speculeren over de kansen, maar voor het gesprek zei hij weinig mogelijkheden te zien voor een redding van DSB. Scheringa heeft tot 12 uur morgenmiddag de tijd om een faillissement af te wenden. Honderden krakers demonstreren al de hele dag op het plein voor het gebouw van de Tweede Kamer. Ze protesteren tegen de anti-kraakwet. De krakers hebben een tentenkamp opgezet en zijn van plan om de hele nacht te blijven. De omgeving rond het torentje van de premier is door de politie afgezet omdat krakers er wilden demonstreren. Direct nadat de anti-kraakwet was aangenomen moest kamervoorzitter Verbeet de vergadering korte tijd schorsen omdat krakers op de publieke tribune begonnen te joelen. De lotto gaat voortaan de publiciteit rond winnaars tot een minimum beperken. Dat zegt de loterij nadat een winnend gezin uit Hellevoetsluis was afgeperst. De familie won de jackpot van 16,5 miljoen euro. De politie pakte voor de afpersing acht mensen op van wie er zes nog vastzitten. Volgens de politie kwamen de verdachten op het idee nadat plaatselijke media aandacht hadden besteed aan de lotto-winnaars. De lotto gaat de winnaars in het vervolg beter afschermen. Alleen de staatsloterij geeft de identiteit van prijswinnaars niet vrij. Turner Jeffrey Wammes doet niet mee aan de meerkampfinale op het WK in Londen. Hij voelt zich niet fit genoeg. Wammes was de enige Nederlander die de meerkampfinale haalde. Hij doet wel mee aan de sprongfinale zondag en daar concentreert hij zich nu op. Het weer, vannacht meer bewolking, met regen vanuit het noorden. Morgen overdag eerst nog wat regen, smiddags af en toe zon. Het wordt 13 graden, met aan zee mogelijk stormachtige wind. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. Zandvoort. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Alternative FM. <truimert> Tearing away Pieces are falling, I can't seem to make them stay. Ik ben alleen, helemaal alleen, helemaal alleen en zonder jinglebox. Dus ik ga gewoon even wat grappige jingles opzetten. Of in ieder geval achtergrondgeluiden. Nou, doet dit wie niet, zo doet hij weer wel. Dus uh, vergeef al mijn fouten met de knoppen. Dit is de eerste keer echt serieus dat ik achter de knoppen alleen sta. Geen begeleiding. Dus ik moet het allemaal allemaal zelf doen. Ik heb een jinglepakket gevonden. De heilige koe. Wie kent het niet van vroeger? Maar ja, daar zijn we niet van. We zijn van de nieuwe muziek. Ik heb uh, nu Florence en de machine klaarstaan. Word een topper. We hebben nu een album. Word al is zo'n uh, ja, groot album uh, aan het verkopen nu in uh, Engeland. In Nederland gaan ze echt populair worden. En uh, ze gaan optreden hier in Nederland. Laat hem meer hierover. Ik ga hem even aanzetten. Het is allemaal even moeilijk nog. Maar dan moet ik even bijkomen. Oh yeah. We under. in de Melkweg En helaas, je kan ze niet meer zien Ze hebben geen tours in Nederland staan Ze komen pas weer in het nieuwe jaar We hebben weer de oude jingle van Daar komt hij weer, de heilige koe Oh yeah, we zijn een snel programma, dus het moet um, Wat wel gaat komen Is Muse En Muse gaat optreden in de Ahoy In november Wie gaat er in het voorprogramma spelen Dat is officieel bekend gemaakt Dat zijn de horrors Wie kent ze niet Ik kon ze, ik kon ze ook niet voordat ik ze ja, op ging zoeken Maar dat klinkt best leuk, luister maar even Best een leuk bandje, het, is alleen, ja, het, het lijkt een beetje op Britpop, ik vind het niet zo heel erg passend bij Muse, Maar ja, Muse is wel een gigantisch goede band, en uh, dat nieuwe album The Resistance, die kan je gewoon niet presteren, Komt ie, The Resistance Uprising! It's the only thing that slowly stops the ache But it's made of all the things I have to take Ja, dat was Slipknot met Duality. En je raadt het nooit, maar Slipknot gaat alweer een nieuwe album maken. Het is toch echt niet normaal weer aan tegenwoordig. En weer, dames en heren, de heilige koe. We gaan het hebben over een primeur. Een primeur, wij draaien altijd in ons programma half negen in primeur. Het is over twee minuten, dus ik moet het nog een beetje volpraten. En deze primeur bij Alternative en VVM gaat worden een Doom Metal Band uit Zweden. Topband, ik ga je het echt zeggen. Echt topband, ze hebben nu al drie platen uitgebracht. Uh, zoals The Great Cold Distance. Klinkt best wel uh, koud. Nou, zelfs buiten, Ter buiten de temperatuur kan je het een beetje bij vergelijken. FIFA Emptiness hebben ze uitgebracht. En daarvoor nog meer van dat soort doomplaten. Uh, wat kan je een beetje vergelijken? Het is een beetje een spookachtige manier van uh, ja, uh, zingen. Het is een beetje ja, ja, dramatisch, dramatische tonen. Het uh, is hard. Het is snoeihard. Het lijkt ook het kietelt een beetje aan de death metal en de gothic. Het is echt grappig. Ze hebben nu uh, Na een writersblog van ongeveer 4 jaar hebben ze een, uh, een uh, ja, nieuwe album uit. Night is the new day. Nou dat klinkt ontzettend gezellig hè. Nou hier komt die Catatonia Forsaken. Het nummer is net uitgebracht. N nog niet eerder kan ik je zeggen, nog niet eerder gedraaid in Nederland? Dan kan ik je echt zeggen, want hij is net namelijk twee uur uit. <laughs> en ik zag hem. Ha! Dus daar komt hij. 3, 2, 1, geniet! De nieuwe Catatonia. Heb ik genoeg gezegd, dit nummer is zo geweldig, zo hard, zo ik zo doem. Alles wat dit nummer heeft is tof. En we hebben een uh, uh, welbekende uh, gast aan de, aan de lijn hangen. Dat is natuurlijk Marcus Verdam. Hey Marcus. Goeiedag. Goeie gozer. Hey, hoe is het in Duitsland? Ja, goed. Ja, dat is mooi, want uh, ik sta nu helemaal achter, alleen achter de knoppen en ik kan helemaal niks. Ja. Nou, dus niet helemaal alleen, hè? Sors zit ernaast. Nee, Sors is al net binnengekomen. Hoi Sors. Hoi. Zie je, Sors is ook in de studio. Um, Slecht hoor, ik dacht dat je het alleen zou doen Ja, sorry, ik kon het even net niet aan <laughs> Eerlijk, kijkt dient de mens natuurlijk um, ja. Morgen hè, je bent toch in Duitsland Gaan we het even over Duitse dingen hebben Morgen is uh, de nieuwe Ramstein. Ga gaan... jij hem kopen toch? Ja, ga jij hem kopen of niet? Ja, mm, yeah, ik denk het wel Ja? Nou, ik ga, ik... Ja, het wordt echt een fantastisch album uh, uh, Er staat een nummer op van Jozef Fritzel Die... Uh, die gekke gast uit, uh, ja, uit Oostenrijk. Daar hebben ze een nummer over gemaakt. Bizar, toch? Ja, maar wel typisch Ramstein. Ja, typisch Ramstein. Um, jij bent de volgende week weer, toch? Ja, zeker weten. Oké, okay, heb ik nog een vraag, Jan. Um, een sparplaat vorige week was Pendulum met uh, uh, Fast in York Seatbelts. En nou is mijn uh, uh, ja, welgestelde vraag, die heb ik gedraaid. Jij bent nu aan de beurt vandaag. Weet jij misschien wat? Wow. Nou? Kom maar hoor, je kan, je kan altijd zo zeggen, anders zeg je het straks in het volgende nummer, dan ga je het gewoon, ga je het gewoon zeggen. En dan, uh, ja, dan horen uh, de... Ik ga moeten denken, ik uh, gooi dat er niet zo uit vanaf hier. Oké, okay, drie, twee, 1. dan gaan we een plaatje draaien en dan komen, de, na dit, uh, plaatje komen we er even op terug. Wat vind je daarvan? Ja, moet ik wel weer, want dat is een beetje het probleem van mijn computer. Mijn computer staat een afstand verderop, dus ik moet even mijn laptop pakken. Mijn laptop gepakt. Kijk, dan valt alles op de grond en dan draaien we gewoon de nieuwe, nou de nieuwe, semi nieuwe Metallica. En Dan heb je wel geteld 7 minuten de tijd om te bedenken. Is dat genoeg, denk je? Ja, dat is helemaal goed. Mooi. Als je een hartklopping hoort, uh, dan krijg je geen hartkloppingen. Het is gewoon de nieuwe Metallica. Dit is, dit was Just Your Life van het album Death Magnetic. Here we go! Mm. Alice Chase, de nieuwe. Check my brain. En daarvoor met ik aan met This was just your life. Het enige verschil is dat door technologische apparatuur Ik helaas Snow Patrol even later te pakken kreeg. Want dat is degene die jij hebt gekozen, of niet? Ja, Snow Patrol, Chasing Cars. Ja, dat is toch een tof nummer. Waarvoor heb je die gekozen? Omdat jij dan. Waar heb je veiligheidsvolgens mij nodig? Ja, precies. Dus het is echt een briljant nummer. Marcus, bedankt. En ik wens je nog een fijne vakantie, hè? Wil Later. ZANG here If I just lay here Would you said to voor je ja, ongelooflijk mooie request, zou ik maar zeggen. Applaus daarvoor. Wij gaan uh, nu uh, ja, het volgende nummer draaien. En dat is uh, gaan we terug naar uh, een hele lange tijd. Dan gaan we terug naar. Vroeger, vroeger draaiden ze dit. Dit was in de jaren tachtig uh, heel erg populair. Dit heette New Wave. En New Wave, de voornaamste band die daar speelde, was natuurlijk de Cure. En de Cure hoor je nu op jouw radio. Bij Alternative FM of ZFM Zandvoort. De consorten hebben dit nummer al in 1981 op 17 seconds gespeeld. Het blijft toch wel een mooie gouden gouden ouwe. Gewoon zoals George het net echt typisch zei, het is gewoon een gouden ouwe. Je hoorde dus de Cure met uh, Aforst. En we gaan weer eens een uh, nieuwe jingle in doen. En dan... Nee, nee dat is hem niet. <laughs> Soms moet ik een beetje aan de knopjes nog werken. Maar Sjors, vertel jij er eens dus over. Doe ik het een beetje goed nu uh, in mijn eentje? Nou, ik vind uh, als het de eerste keer is dat je echt in je eentje staat... is toch chapeau wat je neerzet. Op. Ja. nummer.